In Breda is een vrouw vanochtend vroeg ingereden op uitgaanspubliek. Daarbij raakte één iemand licht gewond. Agenten zagen hoe de vrouw van 21 in de binnenstad van Breda ineens harder ging rijden en een scherpe bocht maakte in de richting van een paar mensen op de hoge brug. De auto kwam tot stilstand tegen de reding van de brug. De vrouw had te veel gedronken. Ze wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij de rellen van in Hamburg gisteravond zijn twee keer zoveel agenten gewond geraakt als in eerste instantie gemeld werd. Volgens de politie raakten 38 agenten gewond en niet 19, zoals eerder bekend werd gemaakt. Zo'n 80 demonstranten werden opgepakt. De rellen werden veroorzaakt door honderden gemaskerde linkse radicalen... die een betoging van 700 neonaties in het oosten van de stad wilden verstoren. De Syrische president Assad noemt het bloedbad in de stad Hula een lelijke misdaad... waar de autoriteiten niets mee te maken hebben. Zelfs monsters zouden zo'n misdaad niet begaan, zei hij in het parlement... In Hula werden ruim een week geleden 108 mensen vermoord. Volgens VN-waarnemers zijn er sterke aanwijzingen dat een deel van het bloedbad is aangericht door regeringsgezinde milities. Het weer bewolkt en regenachtig maximaal 16 graden. In de loop van de middag wat minder regen, maar droog wordt het niet. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge 5 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam, bij knoop het Riedenkerk 3 kilometer na een ongeluk. De linkerreis ook is daar dicht. En op de A28 naar Utrecht, daar staat voor knoop het Hoevelake 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 is Het nummer is in 1995 door de rollende stenen op een cd-single gezet. En het album waar ze dat meededen, dat was Stripped. Welkom overigens bij het tweede uur van deze muziekboulevard. En wat nou zo bijzonder is, is dat het nummer geschreven is door Bob Dylan. En Bob Dylan, die werd onlangs door president Barack Obama op het Witte Huis eigenlijk uh, geroepen. Want Barack Obama had een verrassing voor de, de levende legende. Inmiddels 71 jaar oud, deze Bob Dylan. Maar kreeg de uh, Medal of Freedom uitgereikt. En dat is een van de hoogste onderscheidingen die je kunt krijgen als Amerikaan. En daar was Bob uh, Dylan te denk ik ook wel uh, in zijn nopjes mee. Uh, overigens, Bob Dylan geldt als een uh, singer-songwriter... ...heeft ook iets uh, te maken met de band. Uh, de band uh, dat, uh, met uh, Lee Helm, onder andere... Uh, ...die uh, onlangs ook uh, overleden is. Uh, deze uh, band, ja, die uh, was min of meer zijn begeleidingsband. Tenminste, dat heb ik uit het hele verhaal begrepen. En overigens uh, is er een, een tribute uh, gebracht vorig jaar door uh, regionale muzikanten. Dat is twee keer opgevoerd. Vorig jaar uh, ten tijde van Bekenstein Pop. Dus is een dag voordat uh, Bekenstein Pop uh, heeft uh, de club Bekenstein een uh, bijzondere uitvoering. Dit jaar is er overigens een Stax uh, Records uitvoering. Dus het gaat meer over het Stax Label wat uh, in de jaren 60, 70 een uh, grote... Ja, invloed had op de muziek, al op dat label, en ook gewoon op zich. Uh, maar de band, dat was vorig jaar een uitvoering van een aantal regionale artiesten. En over singer-songwriters dan gesproken, en een van die regionale artiesten die toen ook daar uh, te horen was, dat was deze dame. Ze heeft uh, min of meer nu uh, haar singeltje uitgebracht. Vorige week is die al een paar keer gedraaid bij ZFM Zandvoort. En dat doen we dus gewoon nog uh, dunnetjes een schepje bovenop. In uh, dit uh, programma van uh, de Muziek Boulevard. De, de echte versie zoals die uiteindelijk geworden is. We kennen hem natuurlijk allemaal in de akoestische versie. Maar dit is de radioversie. Roundabout town.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 Ja, kijk, als je hier een aantal keren geweest bent en je komt met het singeltje onder je armen, dan, ja, dan moeten we hem ook gewoon draaien. Ik heb het over het nummer van Fabiana Dammers met de uh, Roundabout Town. Uh, en aan de telefoon is iemand die niks met rotondes heeft, maar wel alles met, uh, met zijn eigen band. En dat is Patrick van Kessel. Goedemiddag! Jo, yo, yo, yo! yo. <laughs> Ja, eh, meneer Van Kerstel, ik zag iets, ik zag iets uh, vanmorgen verschijnen op uh, het welbekende Facebook en ik denk, nou, hij is weer bezig. Uh, vertel, wat uh, ga jij vanmiddag doen met, uh, met uh, de leden, met je cornuiten? Nou, we waren even gevraagd om op de tennisclub te spelen, dus dat is een uh, divisiewedstrijd die zij uh, spelen tegen Amsterdam en daarna is een feest. En daarna is het feest. En daarna is het feest. We ja. bol, uh, weer dubbel, uh, een beetje opwarmen. Ja, hoe zijn ze bij jullie uh, zomaar even terechtgekomen van... Ah, ach, het is een beetje de, de laatste wedstrijden van de tenniscompetitie. Uh, Laten we dat in stijl afsluiten, uh, zoiets. Zoiets, hè? Ja. Nou ja, ik ben wel weer blij dat ik weer even speel. En het is, uh, ziet ook weer wat uh, optreden aan te komen. Ja. En uh, ja, leuk. Nieuwe drummer. Nieuwe drummer. Ja. Nieuwe drummer, Marcel Smit Blekenmolen uit halen uh, de nachtburgemeester van Aalem. Ah. De gekke drummer. Ja, ja, is, ja is, het, is het familie van uh, die Razende Blekenmolens? Uh, nee. Uh, het is de familie van de Razende Blekenmolens. Ja, toch? Het is zo ja, ja, waar. Ja, is ja, waar. Ja, ja, ja. Wist, jij, wist je trouwens dat Sebastian Blekenmolen ook muzikaal is aangelegd? Dat wist ik niet. Nee? Dat kan niet allemaal. Nou, maar... hij, heeft, hij heeft ooit, hij heeft ooit uh, in een punkband uh, gespeeld, maar door zijn raceactiviteiten uh, kon hij dat niet meer. Uh, er zijn ook een aantal maten hier ooit uh, bij hem uh, van hem bij ons in de studio geweest om wat uh, te spelen, maar, uh, ja, hij heeft er geen werk van gemaakt, maar zijn drummende neef uh, dus wel bij jou? Nou, absoluut, want het is wel de drummen van een, uh, van een Herman Brood geweest en de drummen van de Raggende Mannen, uh, ja. onder andere. Ja. En die is erg goed hoor. Ja. Um, hoe, hoe ben je er gekomen eigenlijk? Nou ja, ook weer via via kom tegen babbelen. Uh, bij Brussel was het geloof ik, op het strand. Ik mm. een keer te eten. Een uh, maandje terug of zo. Ja. ja, vreselijk leuke gast. Lachen. Echt ja. leuk, en, maar dan nog ook, ook eens een keertje ontzettend goed rummen. Ja. Echt goed drummen. Ja, en, en, en. Het dus past en, allemaal wel lekker bij ons uh, met Ede en, nou ja, goed, vandaag hebben we dan een vervangende bassist, dus die hebben we hier moeten huren. Ja. Omdat onze bassist ergens anders weer een gig had. Ja. Maar, uh, uh, ja, dat, dus we hebben afgelopen vrijdag eventjes, uh, voor het eerst samengezeten en, nou ja, dan moeten we er vandaag weer drie. Driemaal zetjes uh, uitklappen. Ja, dat, uh, dat lijkt mij. Dat, lijkt ja, dat lukt mij, uh, wel. Dat lukt wel, denk ik. Uh, even, ja, wel. even, ik kan me haast niet voorstellen uh, dat Zandvoorters het niet weten wat ze uh, brengen, jullie. Ik, ik, soort... ik weet het wel, maar uh, er zijn natuurlijk altijd uh, van die, uh, ja, die klappen Javanen die dat dus niet weten. Dus ik ga hem bijna zeggen wat, wat uh, brengen? Nou ja, goed, dat is rock, bedoel je dat? dat is, ja, ja is dat uiteraard. Dat... Ja, ja, dat bedoel ik dus. En dat is. Uh, nou goed, ik, heb wel, ik ben wel van plan om weer een hele hoop nieuwe nummers te gaan doen. Mm -hmm. Maar uh, vanavond dan niet. Mm -hmm. Dat uh, worden weer de oude klassiekers van Van Kessel. Ja. En uh, nou ja, het is... Uh, maar verder ja, heb ik toch een aantal, aantal dingen en plannetjes uh, om wat nieuwe, nieuw werk te gaan doen. Nieuw werk? Dus het, uh, ja, het... ook, en ook wat eigen nummers. En, ja. Uh, ja, zeker. Juist dat eigen nummers, dat, dat, dat, dat, dat zou helemaal uh, mooi uh, zijn. Want als dat zover is, dan gaan we je ja. zeker uitnodigen voor de donderdagavond. Dat lijkt mij wel een ja. heel aardig, uh, aardig gebeuren. Ja, nou, kom ik meteen. Laten uh, we even wat live doen. Ja, dat, dat, dat, dat lijkt me leuk. Hè? Maar dan is het wel eigen materiaal wat, uh, wat ik... Ja. Uh, ja, ja, ja. ja. ja. Uh, uh, dat, is, dat is een goed idee. Uh, een van de nummers die jullie vaak op het repertoire hebben, maar ik vind hem net zo goed als, uh, als het origineel. Ook wat, hoe jullie hem, uh, zeg maar, vertolken. Ja, uh, de echte van Kesselfans weten over, welke, over welk nummer ik uh, het heb. Nou, ja. hem zelf maar aan, hè. Ja, ja, ja. ja nee, die, die ging afgelopen vrijdag verschrikkelijk strak. Ja. En uh, echt, heel ongehek. Dit is hem. Sure. De Kier. Uh, wil ik ook nog even zeggen, ik ben gewoon aan het werk vandaag. Ja? Alle van Kalmthout de ringen zijn open. <laughs> dus Ga je even doen. lekker een, een beetje <laughs> reclame. Willen de mensen een fort kopen, dan moeten ze gewoon <laughs> naar de Fort dealen. Ik, ik, het... ik, ik, ik vind het. Ik vind het gewoon het verdienen. Ik vind het prachtig, uh, dankjewel. Doei. Kijk, okay, ja. Hoi. Je tijd. Hoi. Doei. Doei. Helemaal goed, Ben ik. Oké, okay, die is er mooi doorgegaan. Dan was er was nog iets buiten het telefoongesprek... ...wat nog de etering ging kijken zo... ...en toen zag ik... ...oh shit, dat ding dat staat nog over... ...maar goed, uh, dat zal wel ergens in een, een of andere radio draait door... Uh, ...iets onderdeel terecht uh, gaat komen... ...maar het uh, meeste hebben jullie dan toch nog even niet gehoord... bij de uitzending om... ...zit nog even vrouwelijke reclame te maken ook... ...nou, uh, voor de fans... ...voor Van Kessel vanmiddag uh, zeg ik... ...begin van de avond, zes uur... Uh, ...bij de tennisclub Zandvoort... Uh, ...lekker eventjes uh, genieten van uh, ouderwetse onvervaste covers... Uh, in een uh, ja, rockjasje gestoken door uh, de bandleden zelf. En uh, ja, ze maken dus ook nog eigen muziek. En dan, dan, dan wordt het ook tijd dat ze uh, misschien uh, wellicht hier bij ons in het uh, programma op de donderdagavond nog eens een keer een opwachting gaan maken. Een beetje... Uh... Uh, akoestisch werk. Uh, ik zie dat helemaal voor me. Even op de akoestische gitaar en Patrick die dan uh, de partijen in gaat zingen. Dat moet, dat moet haast wel lukken denk ik. Moet alleen een uh, Marcus van Dammel uh, nog zo gek uh, zien te krijgen. Die dat dan uh, ook nog even voor, uh, voor zijn rekening wil gaan nemen. Maar goed. Ja jongen weet dat nu nog niet. Maar dat zal hij binnenkort dan wel gaan weten. Uh, uit een film uh, 1995 was het jaar dat uh, James Bond ineens weer na zes jaar uh, James Bondloos uh, geweest te zijn. Op het Witte Doek uh, verscheen. Toen was Pierce Brosnan degene die James Bond gestalte gaf. Ja, en toen moest er ook nog een, een goede soundtrack bij verzonnen worden. En waar kwamen ze uit? Ze kwamen uit bij de mensen van U2. Bono en The Edge, die schreven het nummer. En toen moest er ook nog iemand die dat eventjes leuk op de plaat ging zetten. Nou, dat is uiteindelijk Tina Turner geworden. Het nummer, dat hoort bij de gelijknamige film uit 1995 van James Bond. The Golden Eye.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 but um... Yeah! Dus Tina Turner uh, in het, uh, ja meer of meer, het uh, nummer wat James Bond uh, gestalte gaf in 1995. De acteur die hem uitvoerde, dat was Pierce Brosnan. Naar mijn idee ook een hele sterke James Bond acteur wat saaier vind ik die uh, Daniel Craig. Uh, het schijnt uh, dat, uh, dat er een, een nieuwe bondfilm in de maak is. Maar uh, de laatste paar bondfilms die vielen mij toch eerlijk gezegd een beetje tegen. Dus uh, het, uh, het zal wel aan mij liggen. Het zal misschien ook wel met de moderne tijd uh, te maken hebben. Inmiddels uh, bijna half uh, twee. Dat betekent dat we terug gaan kijken naar 1982... Ik uh, had vorige week al uh, aangekondigd dat we dus, uh, de komende tijd wat aandacht uh, besteden aan één synthesizerwonder uit San Francisco. Monsloot lood zich wekenlang op als hij uh, met iets bezig was, met een project. En als hij ermee klaar was, dan kwam hij nog eens een keer naar buiten om uh, dat uh, te laten horen. En ging hij min ja, of meer ook die muziek een beetje verspreiden. Um, maakte van oude synthesizers gewoon uh, uh, ja, sprankelende muziek, zou ik bijna zeggen. Voor die periode zeker vooruitstrevend. En ik zeg, ja, het blijft uh, de uitvinder van uh, een beetje de techno en ook een beetje de dance, uh, min of meer. Uh, ik kwam er in aanraking op uh, een avond toen ik naar de, de Soul Show van Ferry Maat zat te luisteren. Dat uh, nummer dat, uh, wat hij toen draaide was Energy. En uh, toen was ik eigenlijk al gelijk uh, verkocht. Uh, op dat moment uh, moest ik toch uh, een hoop dingen van deze... Deze persoon hebben En de uiteindelijke laatste uh, CD, album, moet ik er eigenlijk bij zeggen Dat uh, album dat heet Technological World, en dan heb ik het over Patrick Cowley Dat is een beetje toch Ja, hetgeen wat uh, Wat hij misschien wel voor ogen had Vorige week heb ik van dat album Mind Warp uh, Gedraaid, maar nu draaien we het uh, Titelnummer van, uh, van dat album En dat is uh, uitgevoerd door Paul Parker Dat is degene die uh, je, je hoort Op, uh, de, ja, op de single uh, op het nummer. En uh, natuurlijk is de muziek van Patrick Cowley zelf. Uh, Technological World uit 1982. Just go. Er zijn van die nummers uh, die wat uh, dingen in mijn uh, losmaken. En uh, ja, er zijn uh, mensen die uh, wat, uh, wat verdienen in uh, dit uh, opzicht. Als je maar goed naar de tekst uh, luistert uh, van Madonna. The Look of Love uh, komt uit, uh, het, uh, uit de film Who's That Girl? Uit uh, de jaren tachtig uh, alweer. Zoals uh, zoveel uh, muziek uh, die ik uh, draai. Maar ja, uh, dat heeft uh, allemaal te maken toen ik nog uh, ergens uh, na een teenager uh, en richting de twintig uh, ging. Want dat is toch wel uh, de periode dat uh, het een uh, beetje muzikaal gevormd hebt. Min of meer? Uh, nou, eigenlijk niet. Maar de, deze band heeft zich uh, laten inspireren door uh, onder andere de band. Uh, door... Bijvoorbeeld ook de uh, Beatles. En dat hebben ze ook heel duidelijk uh, laten blijken bij hun uh, cd-presentatie in april. Op 28 april deden ze dat in, uh, in Rotterdam. Uh, de band komt ook uh, uit uh, Rotterdam in de Unie. Daar hebben ze het uh, gedaan. Change the world or go home heet het album. Uh, het zijn uh, echte, echte, ja, vind ik, echte muziekmakers. En ze doen het nog, uh, nog een beetje op een manier waarvan ik denk ja leuk, uh, lekker... ...fijn alles bij elkaar... ...en ik heb uh, iets klaarstaan... ...ja, het is al een videoclipje... ...wat op YouTube wordt, uh, wordt uit, uh, uitgebeeld... ...het is een uh, Amerikaan... ...die een of andere dans uh, ten, uh, ten gehoren. ...nou, uh, uh, iets laat zien... ...maar uh, ja, uh, je moet het dan maar... ...met een korreltje zout uh, nemen eerlijk gezegd... ...daar denken die jongens uh, van... Uh, ...van de Cosmic Carnival precies zo over... ...nou, uh, luister zelf, het is... ...naar mijn idee ook een echt radioplaatje... ...en daarom hoor je hem ook hier in de Muziek Boulevard... ...is uh, de King Piper... before Doing fine. So when I'm gone, when I'm gone, she can go on. She goes on. When ...was dat van uh, Kees Mayfield. Het uh, leuke is uh, dat Kees Mayfield uh, ja, ook uh, meegedaan heeft. en uh, De grote prijs van Nederland, daar stond hij toen in de finale. won de publieksprijs, uh, maar hij komt uit uh, het uh, ASG. Het uh, Amsterdam Sing Songwriters Gilde. Uh, daar zitten een aantal uh, van die uh, mensen in. Uh, waaronder uh, ook uh, de al eerder uh, genoemde Angela Moira en Fabiana Dammers. Het leuke is dat uh, zomaar bij toeval... <laughs> Een radio collega die op Spotify tegen bent Is gekomen dat nummer uh, Dan gaat hij gewoon draaien Rudy Nicola ik, ik, ik, ik sta hier niks uh, te vertellen. Maar goed, hij, uh, hij komt er tegen zonder uh, dat we het voor elkaar wisten. Maar goed. Uh, maar over uh, Kees Mayfield het uh, een leuke verhaal. Want uh, een van zijn godfathers bij de Amsterdam Singer Songwriter Gilde is Max van Remmerde. En die Max van Remmerde is toch wel een hele creatieve gast. Wat heeft hij allemaal bedacht? Uh, op een gegeven moment heeft hij bedacht. Ik kan uh, wel liedjes maken. Die duurde maar 5 seconden. Nou, zal ik je even iets uh, laten horen hoe uh, een, uh, een liedje van 5 seconden gaat uh, duren. En uh, dan doe ik er uh, gewoon nog even er, uh, nog eentje achteraan. Uh, here we go again and what about you? Moet je even horen wat, uh, wat Max van Remmeren, dat, uh, hoe die dat gedaan heeft? Moet hij wel. En dat was hem. Eh. <laughs> uh, dat was één. En dan hebben we What About You. Dat is nummer twee. 2 Moet je horen hoe die, hoe die klinkt? What about you girl, you girl, you girl. What about you girl, tell me please. Nou, nah, vijf seconden. En meer is het niet. Heb je twaalf nummers gedownload, heb je een minuut uh, muziek. Ja, lijkt me heel erg leuk. Maar het is misschien minder geschikt voor dit programma. Ja, tenzij je nog vijf seconden over hebt. Dan kan je zo'n vijf seconden song natuurlijk uh, mooi spelen. Uh, dat doen we dus niet. We gaan uh, afsluiten dit uh, programma straks uh, tussen... 2 en 5 hebben we weer een aflevering van zondag in Kennemerland. En dat uh, wordt uh, dus gedaan door de heren Rudy, Nicola en Aldo Moraal. De uh, mannen die straks uh, aandacht uh, gaan besteden van alles wat er in de regio uh, plaatsvindt. Nou, uh, we sluiten het dan met één mooie nummer af. Uh, is uh, van Howard Jones. Uh, Howard Jones is uh, eigenlijk bekend min of meer van uh, dit nummer. En dat is ook... Wat uh, deze muziek boulevard uh, gedag uh, zegt. En volgende week uh, is er weer een, een nieuw programma. What is love? Tot aan het nieuws van twee uur. En voor de rest veel plezier. Het is trouwens de wijk van de lokale omroepen. Dus je bent welkom. Dag. It's me.